8 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u dat Duitsland nog steeds woedend is op de Amerikanen. Vanwege het afluisteren van bondskanselier Merkel. Handygate heet het daar inmiddels. En natuurlijk hoort u heel veel over de storm. Ook al in het NOS-journaal. De eerste najaarstorm van dit jaar is een feit en het KNMI heeft er code rood vooraf gegeven. Dat is een officieel weeralarm en dat betekent dat er maatschappij-ontwrichtende omstandigheden worden verwacht. Aan het eind van de ochtend en het begin van de middag dan kunnen zeer zware windstoten voorkomen tot 130 km per uur. Het KNMI vertelt voor welke provincies code rood geldt. Nou, dat zijn in ieder geval de, de kustprovincies, uh, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland. Uh, Groningen en Friesland, uh, maar ook uh, de Waddeneilanden, het Waddengebied en het IJsselmeergebied. En we hebben Utrecht ook bijgedaan. Op Schiphol worden ook maatregelen genomen vanwege de storm. In ieder geval uh, is gecheckt of uh, alles wat er eventueel los staat, uh, vaststaat. En uh, gisteren is door de KLM uh, zijn er al uh, vluchten geannuleerd, Europese vluchten. Ja, en voor vandaag uh, verwachten we uh, ook vertragingen en annuleringen van het vliegverkeer. Op het spoor lijken de problemen nog mee te vallen. De NS had al besloten met een aangepaste dienstregeling te rijden. We merken dat op uh, veel trajecten we in plaats van een kwartiersdienst een uursdienst gaan rijden. Dus we gaan minder treinen rijden op verschillende trajecten. En ik zou iedereen aanraden van tevoren op ns.nl te kijken om, uh, om de reis te plannen. Niet alleen Nederland heeft last van de storm. In Frankrijk hebben meer dan 75.000 gezinnen geen elektriciteit op dit moment. Vooral in Normandië en Bretagne. En ook in het zuidwesten van Engeland zitten mensen zonder elektriciteit. Daar zijn 7.000 huizen getroffen. Meer over de storm zometeen in het Radio 1 -journaal. De politie publiceert vanaf vandaag alle woninginbraken per buurt. Binnen 24 uur kan iedereen zien waar inbraken zijn geweest. De politie denkt dat het aantal woninginbraken zal afnemen... als gevolg van de site Misdaad in Kaart. Zodat ze zelf kunnen zien hoe hun buurt ervoor staat... en zelf kunnen bepalen... ik wacht niet af tot het bij mij wordt ingebroken... maar ik ga zelf al maatregelen nemen door mijn huis beter te beveiligen of beter op te letten in de buurt. Alleen de inbraken waarvan aangifte is gedaan worden geregistreerd. En ook worden inbraken in schuurtjes, tuinhuisjes en bergingen niet meegerekend. In Peking is het plein van de hemelse vrede na een ongeluk ontruimd. Vanochtend reed een auto door de menigte op het plein... en reed tegen een brug die een van de ingangen vormt van de verboden stad. Door de klap vloog de auto in brand er zijn drie doden gevallen. Volgens ooggetuigen zijn er veel politiewagens en ambulances ter plaatse de belangrijkste weg over het plein is afgesloten. En op foto's zijn dikke rookwolken te zien. Het is niet duidelijk of het nou een ongeluk was... of dat iemand met opzet de menigte is ingereden. De gelauwerde militair Marco Kroon gaat waarschijnlijk mee op de missie naar Mali. Dat schrijft het AD. Hij is overgestapt naar zijn oude eenheid, het Korps commandotroepen. Die eenheid is in beeld voor de missie die waarschijnlijk naar Mali gaat. Kroon is de jongste drager van de militaire Willemsorde kreeg die onderscheiding vanwege zijn heldhaftige inzet in Afghanistan. Israël laat opnieuw 26 Palestijnse gevangenen vrij. De vrijlating maakt deel uit van een overeenkomst met de Palestijnen... na bemiddeling van de Verenigde Staten. In augustus liet Israël ook al 26 Palestijnen gaan. Overeenkomst ligt heel gevoelig in Israël. Palestijnen zitten vast omdat ze Israëliërs hebben aangevallen of gedood. Bij de Palestijnen worden de ex-gevangenen als helden ontvangen. Deze tweede groep gedetineerden komt waarschijnlijk morgen vrij. Ze hebben dan 19 tot 28 jaar vastgezeten. En in totaal worden er 104 gevangenen vrijgelaten. Het weer, het is bewolkt, het regent en aan de kust stormt het. In het westen, midden en later ook het noorden zijn zeer zware windstoten mogelijk tot 130 kilometer per uur. De loop van de dag blijft het vaker droog. Dan breekt de zon soms door. Maar een enkele bui blijft mogelijk. Het wordt vandaag zo'n 15 graden. De wind neemt na het middaguur langzaam af. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker met dubbel zo lange files. Ja, inderdaad. Inmiddels 250 kilometer, waar 140 nu normaal zou zijn. Ja, toch op zich weinig echte bijzonderheden. Tenminste, niet al te veel aanrijdingen. Behalve dan op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Daar zorgt een ongeluk bij voorthuizen... Nog voor 5 kilometer file. De rijstroken zijn wel weer vrij. En na een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem... bij knoppend Waterberg 5 kilometer. En daar is de rechter rijstrook dicht. Onze verslaggevers zijn buiten of waren net nog buiten. En u hoort ze zo dadelijk. Ondernemer, bent u toe aan nieuwe bedrijfssoftware... maar houdt de investering u tegen? Huur dan software van Visma. Snel starten tegen lage kosten... Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Visma. Inzicht. Grip. Resultaat. Hello Mrs. White. You have the pakketje. <laughs> How nice from you to keep me on the altitude. I promise you next time I will do it with FedEx again. Huh? Yes, bye bye. Hey, jongens, horen jullie dat? Zelfs Missy White is tevreden. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen. FedEx. Accountview bedrijfssoftware huren...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 Ontdek hoe we dit waarmaken op kapgemini.nl. Kapgemini. People matter. Results count. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Zo gaat het natuurlijk niet tussen Duitsland en de Verenigde Staten. Alhoewel, ze blijven wel vrienden. Europa en de USA zijn partner... En deze partnerschap moet zich aber op vertrouwen. Tja, Angela Merkel, vertrouwen, dat moeten ze hebben, de beide partners. Maar de storm daar over het schandaal, over het afluisteren van haar mobiele telefoon, is nog niet gaan liggen. En over storm gesproken. Hier is Marco Verhoef. Marco, want de storm en jouw hoest. Ja, gaat er helemaal is nog niet stil. over. Nee hoor. <laughs> Trekt in volle hevigheid inmiddels over ons land. En hoe ontwikkelt die zich? Nou, het begint nu echt aan te zwellen. Windkracht 8 tot 9 langs de kust wordt er, 9 tot 10. En misschien zelfs wel heel veel eventjes een windkracht 11 in het noordwestelijk kustgebied. En daarbij dus die zware tot zeer zware windstoten. Meer dan 100 km per uur, waarvoor code rood geldt. En nu krijg ik gelukkig een glaasje water aangrijp, anders gaat ze zo echt fout. Goed, nee, rustig slok, dan ga ja, ik vragen. Nee, hij, werkt weer. hij werkt weer. Ja, dan ga ik vragen hoe laat het dan op zijn hevigste is. Aan het eind van de ochtend, begin van de middag. En dan voor het noordwestelijk kustgebied. Aan het eind van de ochtend gaat het in Zeeland al wat afnemen. En dat uh, zal dan daarna geleidelijk aan in de rest van het land ook gebeuren. In de loop van de middag, ook in het noordelijk kustgebied. En dan zijn we van die storm verlost. Ja en die Waddeneilanden, hoe, hoe zwaar krijgen die te verduren? Want daar hebben ze toch alles wel vastgezet de uh, afgelopen nacht. Ja, het wordt een windkracht uh, 9 tot 10. En misschien zelfs eventjes een windkracht 11 in uh, op, op Vlieland. Of op de Schelling misschien. En daar is dus ook <coughs> pardon, die, die zware tot zeer zware windstoten. En dan moet je echt denken aan 120 tot 140 kilometer per uur. En dat is niet iets wat we jaarlijks meemaken. Dat, dat gebeurt lang niet zo vaak. En die windkracht is echt zo sterk dat daar echt ja, van alles om kan gaan. Dank je wel. Tot zo dadelijk gaan we door naar Scheveningen. Daar is inmiddels Mark-Robin Visser aangekomen. Mark-Robin. Ja. ja. Wat horen we ja, daar? We zijn even naar de radio aan het luisteren. Luister, luister even mee. Dit is een heel belangrijk weerbericht. Good. In precipitation... Ja, het wordt allemaal heel duidelijk voorgelezen... zodat de schepen het ook uh, goed kunnen horen. Uh, meneer Pronk is uh, schipper van uh, een van de reddingsboten hier... van de Koninklijke nederlandse Reddingsmaatschappij. Een belangrijk weerbericht? Ja, voor vandaag wel, ja. Voor vandaag uh, is het wel heel belangrijk in verband met de wind die hij opgeeft, hè? Ja, dus we moeten er eigenlijk niet doorheen praten. Eigenlijk niet. <laughs> Nog even een stukje luisteren. In precipitation, poor. Hey Merden, south to southwest. 7 to 8, rapidly increasing. 10 to 11 U zei, ik heb het belangrijkste al gehoord. Wat is het belangrijkste? Nou, dat hij voorlopig aan het opbouwen is uh, naar 10 tot 11 En dan loop van de dag uh, einde van de dag gaat hij weer inkakken. Ja. Hoe bijzonder is dit voor u? Nou ja, het is, het is bijzonder omdat het niet elk jaar uh, extreem weer wordt doorgegeven. Dus daarom is het wel uh, bijzonder om uh, aandacht te hebben. Ja. Hoe, hoe vaak heeft u al code rood meegemaakt? Nou, dat, dat, dat weet ik niet, hè? Nee, maar ja, ik denk eens in de twee jaar dan heb je zo'n knoepertje ertussen. Ja, ja. Ik kijk even rond hier in de ruimte van de, van de KNRM, eh, terwijl het bericht doorgaat. Ik hoop dat jullie... Zitten jullie allemaal te luisteren, trouwens? Is dit iets wat jullie allemaal moeten horen? Of niet? Mevrouw zit hier gewoon een beetje te appen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u maar even wat. Het is de radio. Eh, heeft u ook het belangrijkste gehoord? Wint, hè? Ja, wind. Dat is wel het, uh, dat is wel het uh, ja. Zelfs in huis hier waait de wind. Of hoe dat liedje? Wat zegt u nou? Hier in huis zelfs waait de wind. Ja. Ja. Komen al helemaal in de stemming hier. Nou, we gaan straks de boot maar eens even inspecteren, hè? Ja, leuk, hè? Of die er goed bij ligt? Ja, ik hoop het maar wel. Maar dat zal toch wel? Ja, gaan we vanuit. En als er wat gebeurt, dan uh, moeten we zien. Dan, uh, dan heb jij een probleem. We zullen het zien. Dat sta je alleen, hè? We luisteren nog even het bericht ja, af. Ja, oké. Gusts up to 65 knots. Zijn dat de berichten die ze op ter Schelling ook in de gaten houden, Edwin van den Berg? Ja, uiteraard, uh, hoewel natuurlijk de meeste eilanders nog niet echt staan te knipperen met hun ogen en uh, een, een storm als deze, zeg maar, in hun genen hebben zitten. Uh, dus er moet nog wel wat extra bij komen, willen zij hier ook uh, uh, ja, zich verbazen over deze najaarsstorm, Marcel. Het is in ieder geval wel zo dat uh, de boot naar Hallingen vanaf Terschelling Schelling vanaf uh, half één, die uh, in ieder geval wel uit de vaart genomen. De eerste boot, wachtte een uurtje terug van zeven uur, ging voor ons nog wel en dat omdat natuurlijk die storm hier nog niet op zijn uh, uh, krachtigst is. Dat uh, wordt verwacht in de loop van de middag. Daarom is die boot van half 1 uit de vaat genomen. En uh, vooralsnog de laatste boot van vandaag naar Hallingen, die van half zes, die staat nog wel in de planning. Je ja, geeft het aan. Ze zijn wel wat gewend op de Waddeneilanden, maar toch, we horen het net. Het is wel een knoepert. Maak u zich toch enigszins zorgen. Nou ja, ze hebben hier de laatste flinke storm vier jaar terug voor hun kiezen gehad. Uh, hoorde ik net van een aantal mensen die hier bij de boot stonden. Die vertrok om zeven uur. Uh, toen was het beeld uh, zo ongeveer als in de rest van het land. Met uh, veel wind, omgewijde bomen, dakpannen. Uh, uh, die verhalen. Maar uh, ja, vandaag is het zo dat het daar nog een tandje bij komt. Dus uh, is hier uh, opgeschaald. Uh, uh, uh, extra bewaking op de stranden rondom het eiland. En uh, is er natuurlijk ook de continue bewaking... Uh, eerlijk gezegd, als op elke normale maandag hoor. Hier in de brandarens, de vuurtoren van waaruit ze de hele scheepvaart op het Wat in de gaten houden. Ja, en hoe voelt het buiten? Nou, het is, uh, ik ben natuurlijk even in de luw te gaan staan, omdat ik anders niet verstaanbaar ben. Heel maar goed. Uh, het is een uh, ja, uh, storm. Het is ook wel weer prettig om op zo'n dag als vandaag op zo'n winderig, heerlijk Wat-Eiland te zijn, moet ik eerlijk bekennen. En ik kijk nu uit op uh, de veerhaven waar echt nu iedereen is verdwenen. Goed. Kun je toch nog even voor ons in de wind? Wat, wat zeg jij? Kun je even voor ons in de wind? Ja, even kijken. Uh, loop ik even. Ja, zou je zien dat het echt meevalt, hè? Ja. ja, nee, dat gaat al flink je microfoon in. Dit is Dankjewel, Edwin. Houd je staande. Door naar uh, Brighton. Daar is uh, Arjen van der Horst. Uh, Zuid-Engelse kust. Uh, Arjen, um, is het hoogtepunt daar uh, over? Ja, iets minder ruig dan een uh, uur geleden toch wel. Er uh, waren ook wat wandelaars vanochtend... Uh die zich op een strand wagen. Ik sprak ze vanochtend. Die zeiden van ja, het is toch wel een mooi moment voor een frisse wandeling. Maar ze hadden soms moeite om echt op hun benen te staan. Niet zo verwonderlijk natuurlijk, want hier aan de zuidkust, ja, daar zie je de, toch de, de zwaarste windstoten eh, tussen de 100 en 120 kilometer per uur. Eh, eh, op één plek in de, bij de Isle of Wight eh, hebben we snelheden tot 150 kilometer per uur gemeten. Dus je kunt je voorstellen eh, dat het hier eh, pretty hairy, zo noemen zitten hier in Groot-Brittannië. Het is vrij ruig hier aan de kust van Brighton. Ja, net als bij ons zijn ook bij jou de maatregelen genomen voor de vliegvelden, voor de spoorwegen, voor de wegen natuurlijk. Is er al iets te zeggen van hoe ontwrichtend het heeft gewerkt? Nou, ik ben hier even in de buurt gaan kijken of je al, al iets te zien was van schade in de straten hier om me heen. Nou, daar zie je wel uh, lichte schade, stijgers die zijn weggewaaid. Een winkelpui was een deel van weggewaaid. En, en ja, opvallend veel uh, vuilniscontainers weggewaaid. Elders in het land krijgen we berichten ja, van toch wel iets zwaardere schade. Je moet je voorstellen, uh, dit is een land waar de elektriciteitskabels, dan heb ik het niet alleen over de hoogspanningskabels, maar ook de kabels die in de huizen gaan, die liggen bovengronds. Dus als een boom om Valt op die kabels, ja, dan zie je dat uh, al snel veel mensen zonder stroom zitten. Dus we hebben nu al berichten van 7000 woningen hier in Engeland, die zonder stroom zitten. Ook wat schade met huizen en auto's... waar bomen op zijn gevallen. Ja, en dat is toch wel de grootste angst. Ik vertelde het eerder al. Dit is een vroege herstorm En de bomen hebben nog blaadjes. En dat maakt de kans gewoon groter... dat veel bomen gaan omvallen. Dat hebben we al eens een keer gezien hier in Groot-Brittannië. In 1987. De Great Storm heette dat. Ook een vroege herstorm En toen zijn uiteindelijk 15 miljoen bomen tegen de vlakte gegaan, hele bossen plat. Uh, de zorg is dat zoiets weer gaat gebeuren. Al lijkt deze storm toch wel iets minder heftig dan die storm van 25 jaar geleden. Van de Horst van het Brighton. Nou, de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker, lege vrachtwagens en caravans ze zijn niet verstandig vanochtend. Is dat eigenlijk verboden ook om daarmee te rijden, John? Uh, nee, het is uh, op dit moment nog, in ieder geval nog niet verboden. Het lijkt uh, me, me wel verstandig om het niet te doen, ja. ja. Nee. Maar, dan de files. Uh, ja, het valt eigenlijk nog wel mee, 250 kilometer. Uiteraard wel zo'n 100 kilometer meer dan gebruikelijk. Maar echt veel bijzonders is er niet aan de hand. Het zijn vooral de dagelijkse files die wat langer zijn dan uh, gebruikelijk. Wel veel vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knopendiemen, Diemen, 14 kilometer. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem... bij Knopend Waterberg, daar staat 9 kilometer file. En ook daar is de rechter rijstrook dicht. In de ochtend en avondspits... het NOS Radio 1 Journal. Het is kwart over acht geweest... Ondanks de ontkenning van de Amerikaanse inlichtingendienst, NSA... dat president Obama op de hoogte was... blijft het afgeluisterde mobieltje van Angela Merkel voor commotie zorgen. Vooral in Duitsland natuurlijk. Maar haar verontwaardiging is voor een deel gespeeld... meent James Lewis, voormalig Amerikaans diplomaat... die zich nu bezighoudt met cybersecurity. Toch is het Witte Huis wel uitleg verschuldigd aan Europa, denkt hij. Correspondent Wessel de Jong sprak met Lewis... en vraagt hem of de onthullingen van klokkenluider Snowden... als het gaat om Angela Merkel eigenlijk wel kloppen. I don't know. Uh, it's been reported in the Snowden leaks and to the extent they're accurate. That's what it says. So it wouldn't be a big surprise, but I don't know if it's true. Lewis weet het ook niet precies, maar hij zou niet verbaasd zijn. Want dit soort spionage is de gewoonste zaak van de wereld, weet hij. How does this work? I mean, you're a specialist. Uh, it's easy. The problem for Angela Merkel is that if the US was indeed on her cell phone... Je kunt weten dat twee of drie andere landen as well. Heel simpel, dus dat afluisteren van zo'n mobieltje. Waarschijnlijk hebben een paar andere landen het ook gedaan, omdat commerciële mobieltjes niet te beveiligen zijn. Maar waarom dan toch? Obama zei onlangs: als ik iets wil weten van Merkel, dan bel ik haar gewoon op. En dan still eavesdropping. Ja, yeah, and it's um a question about what's the would there be motive for the U.S. to do this kind of thing or for any other country? Reden genoeg, meent Lewis. Duitsland is de belangrijkste economie in Europa. De relatie met Rusland. En natuurlijk Berlijns positie als het gaat om Iran. Knowing what Germany is thinking about Iran's nuclear program and German companies have sold to the Iranian nuclear program. Louis herinnert er nog eens aan dat Duitse bedrijven belangrijke technologie hebben verkocht die is gebruikt in het Iraanse nucleaire programma. The other side of this is: no one in an intelligence agency ever asks. Is er een simpler way to get this information? Um, maybe you could have bought the Financial Times and seen it. Inlichtingendiensten vinden zichzelf ook heel belangrijk. Die luisteren nu eenmaal liever af dan dat ze gewoon een krant kopen... waar misschien dezelfde informatie in staat. En dan, wetende dat spionage in Duitsland extra gevoelig ligt... gezien het verleden, dan why take the risk? You know, and that's a point you could be critical of... is people probably didn't uh, think... As much as they needed to about the German sensitivities. Inderdaad, een beetje dom erkent Lewis. dat er even geen rekening is gehouden met het Nazi- en Stasi-verleden. Ondertussen is Merkels vertrouwen wel danig geschonden. How could this be done? How could this trust be restored? She's absolutely right. The U.S. is going to have to rebuild trust, and there's several things we could do. The first is we could find some way to be more transparent. Merkel heeft gelijk. Amerika moet transparanter worden. En zichzelf misschien enkele beperkingen opleggen. Er is ook een groot maar. Spionage is een twee-way street. European countries spy on the United States. If they want us to stop, maybe it has to be something that goes both ways. Spionage is geen eenrichtingsverkeer. Europeanen bespioneren ook de VS. I could probably find you two European agent embassies right now that engage in wiretapping here in Washington. Please name them. No. <laughs> Nee, Lewis noemt ze niet de Europese ambassades die hier in Washington afluisteren. Allemaal leuk en aardig, nieuwe afspraken maken. Het grote probleem op dit moment blijft toch Snowden, volgens Lewis. Snowden en zijn partners in crime in de media. En they're doing it in a way that complicates the life of the U.S. So about to go to Paris the day before leak stuff on spying on France. Stukje bij beetje komen ze met de informatie door. Minister Kerry reist af naar Parijs. En precies op dat moment komt het afluisteren van Hollande naar buiten. Dit is een informatieoorlog tegen de Verenigde Staten. Oh, dus Wessel de Jong vanuit Washington. En de storm is nog niet geluwd in Duitsland. Bepaald nog niet. Kanten staan daar nog vol mee over het afluisteren van het mobieltje van Angela Merkel.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 To and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day.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 Perfect Day van Lou Reed. Hij is overleden op 71-jarige leeftijd. En over hem ga ik praten met Joost Swagerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij heeft ook een boekje geschreven met deze titel, Perfect Day. Waarom heeft u deze song uitgekozen? Um, het is zeer typerend voor uh, Lou Reed. Het komt van een van zijn beste albums... Uh, ...gemaakt samen met uh, David Bowie. Overigens is het boekje een boek van 300 bladzijden... ...Perfect Day en andere popverhalen. Dus het is een kloekboek. Ja, dat is een kloekboek. Dat is geen boekje ja. meer. Nee. <laughs> Inderdaad, maar uh, dan heeft u toch Lou Reed als titel genomen? Is, ja, dat is oh, een van de, ja, een van een van de, de, de belangrijkste. Een van de belangrijkste. Uh, uh, het meeste werk van Lou Reed is uh, wat mij betreft Berlin... ...waarin hij een, een, een, een, een, een liefdes Koppel Volgt zeg maar, in een conceptalbum. Nou, heb ik een heleboel conceptalbums, maar dit is eigenlijk één groot verhaal dat hij vertelt: een gitzwart album. Uh, zeer indrukwekkend, zeer zwart en naar mijn idee een van de sleutelalbums uit, uit de popmuziek. Ik lees uh, de verhalen over hem vanochtend in de krant. Het is een moeilijke man, een beetje een ja. zwartgallige man ook. Uh, wat, wat is er zo bijzonder aan hem? Ik heb hem één keer mogen ontmoeten. Ik was heel zenuwachtig. Uh, alsof ik bij wijze van spreken op audiëntie bij de paus moest. Uh, het was Die is veel heel erg... aardiger volgens mij. <laughs> Die is veel aardiger, vermoed ik. Uh, hij was in Nederland naar aanleiding van de grote Warhol tentoonstelling in 2007. Ik had toen het boek Perfect Way al gemaakt en geschreven. Uh, had het aan zijn manager gegeven. Zo'n grote bewonderaar ben ik uh, van Louis. Voor mij waren een aantal andere journalisten. En we hadden een aantal... ...onderwerpen gekregen waarover we niet mochten praten. Niet over Andy Warhol, niet over de Velvet Underground... ...en niet over pop art in het algemeen. Oh. Nou, dat was al heel vreemd, want hij was in Nederland... Ja. ...ter gelegenheid van Warhol... Eén uh, dag wat journalist zei, daar ga ik me dus niet aan houden, ik ga gewoon de vragen stellen die ik wil. En die stond 2,5 minuut later weer buiten, was als een schooljongen naar buiten gegooid door Louis zelf. En toen kon de volgende komen, je ging dus heel bang naar binnen. Het uh, was een man die, die uh, als hij iets niet beviel, ook meteen de regierhanden nam en dan kon je vertrekken. Ik heb het iets langer uitgehouden, maar echt aardig kan je hem niet noemen. <laughs> Hoe lang was u binnen? Ik geloof dat 15 minuten binnen was, oh. dat was ook de tijd die mij was toegemeten. Ja, overigens nou. was het wel bijzonder, want Perfect Day is ook in Nederland een beladen nummer geworden. Het werd uh, gespeeld op de begrafenis van Theo van Gogh, ja. omdat het ook het lievelingsnummer van Theo van Gogh was. Toen ik hem dit vertelde, ik dacht van god, dat vindt hij misschien toch wel interessant. Uh, Kijk hij even ongeïnteresseerd naar buiten en zei, Theo van Gogh isn't that the guy who was murdered on the streets here in Amsterdam? Ja. Krap, vervolgens. En vervolgens zei hij... ...ja, maar ik dacht dat dat een politieke moord was, denk ik. En I don't want to discuss politics. Volgende vraag. Ja. Dus het desinteresse dropen er vanaf. Ja, u had nog geluk met die 15 minuten, volgens mij. Ik had groot geluk met die 15 minuten. Het waren ook 15 belangrijke minuten. Maar ja, het is fantastisch om zijn biografie te leven. Daar uh, komt hij uit naar voren als een soort ja, alleenheerser... ...die het zeer moeilijk maakte voor zijn omgeving. En voor zo'n moeilijke man is het toch een grote prestatie... ...dat hij zulke fantastische muziek heeft gemaakt. En waar zit hem dat dan in? Want dat lees ik natuurlijk ook overal. Heeft, zijn invloed was enorm. Die hoor je ja. nog terug. Maar wat dan? Wat was het wat hem zo uniek maakte? Ik denk dat dat, dat slepende... Kijk, hij, het was niet echt een groot zanger. Hij had een heel beperkt bereik. Maar binnen dat beperkte bereik wist hij... een bepaald soort zelfkant zwartheid naar voren te brengen. Het is vooral de sfeer die hij creëerde. Ja, vaak is het een geposeerde uh, zwartheid en pessimisme bij uh, popmuzikanten. Maar bij hem was het echt doorvoeld en doorleefd. En dat heeft hem volgens mij uh, zo legendarisch uh, gemaakt. Plus dat hij natuurlijk speelde met een aantal muzikale genieën in de Velvet Underground. Groot gemaakt door Andy Warhol. Dus hij zat altijd zeg maar in het oog van de orkaan wat betreft artistieke ambities en spannende mensen die hij had moeten. Degene die hem echt groot heeft gemaakt is David Bowie, want die wist dus dat commerciële ja. album met hem te maken, Transformer. Daarna, en dat typeert uh, Louis dus weer, zei Bowie, nou ik heb je nu groot gemaakt een succes uh, gemaakt. Wil je niet nog een album maken, dat hè, verlengt het succes in waarop Lou Reed zich als een afgewezen minnaar gedroeg. Omdat hij bang was dat David Bowie het belangrijker zou worden dan hij zelf. En ze zijn zelfs uit elkaar gegaan met uh, een grote ruzie waarbij Lou Reed, ook heel typerend, twee harde klappen in het gezicht van Bowie gaf. Ja. Waarom? God mag het weten. Want hij moet ook toch heel dankbaar zijn geweest voor het fantastische album uh, Transformer. Precies, want dat had het Bowie geproduceerd. Joost Swagerman, hartelijk dank dat u even ja. stil wilde staan bij het overlijden van Lou Reed.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 Minder macht voor Brussel. Zo luidt een populaire verkiezingsbelofte van onze nationale politici. Maar hoe realistisch is dat? De Slag om Europa duikt in de wereld van de Haagse stemmentrekkers. En wat blijkt? Politici zeggen dat ze macht uit Brussel willen terugveroveren. Maar geven Brussel juist steeds meer macht. De Slag om Europa. Vanavond om 5.30 bij de VPRO op Nederland 2. Een collectieve zorgverzekering die past bij uw bedrijf. Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk voor meer informatie op cz.nl slash zakelijk. Dit is Radio 1. Alles 9. het NOS Journaal nu door op negent. De NS meldt nog geen grote storingen vanwege de zuidwesterstorm. Spoorwegen rijden de hele ochtend wel met een aangepaste dienstregeling. Veel trajecten rijdt in plaats van elk kwartier nu maar eens per half uur een trein. En ook op Schiphol lijken de problemen vooralsnog mee te vallen. Het KNMI heeft vanwege de storm voor zeven provincies code rood gegeven. Dat is een weeralarm. In Groot-Brittannië en in Frankrijk wel veel overlast en problemen door de storm. Verscheidene plaatsen zijn masten omgewaaid en kabels beschadigd. In Frankrijk hebben meer dan 75.000 gezinnen geen elektriciteit. Vooral aan de kust. In Normandië en Bretagne zijn huizen getroffen. En in het zuidwesten van Engeland zitten zo'n 7.000 huizen zonder elektriciteit, meldt de BBC. In Peking is het plein van de hemelse vrede na een ongeluk ontruimd. Vanochtend reed een auto door de menigte op het plein en reed tegen een brug... die een van de ingangen vormt van de verboden stad... Door die klap vloog de auto in brand. Er zijn drie doden gevallen. Het zouden de inzittenden van de auto zijn. Volgens ooggetuigen zouden enkele toeristen op het plein gewond zijn geraakt. Het is niet duidelijk of het nou een ongeluk was... of dat er iemand met opzet op de menigte daar in Peking is ingereden. De politie publiceert vanaf vandaag alle woninginbraken per buurt. Binnen 24 uur is te zien waar er is ingebroken. De politie denkt dat het aantal inbraken zal afnemen door die nieuwe site. Misdaad in kaart heet die. Burgers krijgen een realistisch en een actueel beeld... waardoor ze alerter worden, denkt de politie. Alleen de inbraken waarvan aangifte is gedaan worden ook echt geregistreerd. En de gelauwerde militair Marco Kroon gaat waarschijnlijk mee op de missie naar Mali, schrijft het AD. Kroon is overgestapt naar zijn oude eenheid, dat is het Korps Commando Troepen. Die eenheid is in beeld voor de missie die waarschijnlijk naar Mali gaat. Kroon is de jongste drager van de militaire Willemsorde. Hij kreeg die onderscheiding vanwege zijn inzet in Afghanistan. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer nu, de storm van Weerplaza Marco of um, Hoef. Marco, we krijgen een beetje berichten dat het wel meevalt... of is dat nog veel te vroeg om dat te kunnen zeggen? Uh, dat is letterlijk de stilte voor de storm. Aha. Het klopt inderdaad dat uh, je, je, je wilde eigenlijk dat die cijfers wel nu al zijn... maar ja, dat hoort gewoon niet, want de verwachting is dat halverwege de ochtend... Uh, we richting de piek gaan en daar zijn we nog net niet. Het is wel zo dat vanaf nu er in Zeeland en Zuid-Holland... sprake moet gaan zijn van een windtoename. He, dus die windkracht 8, windkracht 9 wordt daar opgeschaald naar een windkracht 9. Misschien wel een windkracht 10. Maar dat komt echt wel vanaf. Men moet echt deze kant op komen. Het, het systeem zit nu een beetje in het Engels kanaal, zo richting de straat van Dover. En uh, dat trekt uiteindelijk de Noordzee op. En dan krijgen wij ook de klap uh, te verwerken. En dan zal het maximum ergens halverwege tot aan het eind van de ochtend liggen. En dan de zwaarste wind in het noordwestelijke kustgebied. Ja, want er zijn ook delen van het land waar ze er vrij weinig van meekrijgen. Nou, ik denk dat men overal wel zegt: God waait wel redelijk. Uh, ja. niet, misschien niet nu, want er zijn ook plaatsen waar nu nog maar matige wind, windkracht 4 staat. Maar uiteindelijk zal vandaag in het hele land wel een windkracht 6 gestaan hebben... en zul je in het hele land ook forse windvlagen gehad hebben. De oostelijke helft van het land van 75 tot 100 km per uur... daar geldt die code rood dus ook niet. Code rood geldt vanaf 100 km per uur en hoger. En dat is voor de provincies in het westen, midden en noorden van het land... met als gezegd het maximum noordwestelijk gebied... 130 tot 140 km per uur windstoot. En dat gaat nog komen. Spreek ja. je straks weer, Marco. Dank je wel. Door naar John Bakker en Hoest op de Weg. Ja, ook daar valt het eigenlijk wel mee. We zitten alweer onder de 200 kilometer, waar 150 ongeveer normaal zou zijn. Echt veel bijzonders is er ook niet aan de hand. Wel was er een ongeluk op de A1 richting Amsterdam bij knooppunt Diemen. staan nog 12 kilometer file achter, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen, 8 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En door de file op de A1 loopt het ook vast op de A6 richting Muiden... voor knooppunt Muidenberg, 10 kilometer... En na een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem... bij knoop het Waterberg, 9 kilometer, de rechte is dicht. Ook ander nieuws vanochtend, want hoe gaat ons land... 200 jaar Koninkrijk bijvoorbeeld vieren? De datum van het begin van het feestje is al geprikt, 30 november. En dan begint het met een landing. Speelt u als betaalinstelling al in op veranderingen... in de aansluiting tussen u en uw klant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 wist op de chance. Meer oog voor jou. Zes minuten over half negen. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. U hoort veel over de storm vanochtend. Marco B. Visser is ook op pad en is nu. in de haven van Scheveningen. Ja. Hoor ik waar? Hoor, hoor, ja. hoor dat nog niet echt waaien? Nou ja, nee. Het, het zijn van die vlagen. Hè. Dus uh, ik, ik praat even tussen de vlagen door als je het goed vindt. Wij uh, bevinden ons bij de Kitty en uh, Peter van Os is... Oh nee, sorry, ja Pronk is de schipper van de, van de Kitty. Klopt, ja. Kitty, ja. Dat is, hij is vernoemd naar iemand. Hij is naar, vernoemd naar de moeder van de schenker, Kitty Roosmalen Nepvieu. Dit is de reddingsboot van de KNRM hier. Dit is het vlaggenschip van de KNRM. Ja, ja. Wanneer is die voor het laatst uitgevaren? Uh, gisteren, begin van de avond, hadden we een melding, een server in de problemen. En die bleek een gebroken arm te hebben en die lag in de branding. Aha. Dat was gisteren uur of vijf, zes. Er zijn vast mensen die vandaag ook denken lekker surfen. Ja, die heb je er altijd wel tussen, ja. ja? ja. Wat zou u tegen hen willen zeggen? Ja, doe het niet. Wacht tot het weer een beetje afzwakt en uh, dat het weer normaal, uh, normaal weer is. Ja. Wij stonden vanochtend geleund over de radio uh, binnen in het, uh, in het gebouwtje van de KNRM... waar het, weerbericht, het belangrijke weerbericht voor u uh, werd uh, tegen gehoor gebracht in alle talen. Ik heb even, laten even een stukje uit het Nederlands horen. Alle schepen. Dit is de Nederlandse kustwacht met het weerbericht voor de Nederlandse kust... en de ruime binnenwateren uitgegeven door het KNMI van vandaag. 8 uur 5 lokale tijd. Die meneer die praat een beetje raar. Een Moet je horen. Voor de scheepvaart. Eijnuiden, Texel, Harlingen, Rotten. Delfzeil, Zuidwest. Elf. Ja. Lissingen, Hoek van Holland, Zuidwest. Tien. Dan denk je, waarom, waarom praat Eimuiden. die man zo langzaam? Maar het is niet een echte Mark, meneer, hè? Die dit. Uh, nee, hè, het, is, uh, het is in elkaar geplakt. Het uh, <lacht> is een computer. Dat bedoel ik. Nog <lacht> ja. even meeluisteren: Zuidwest. Negen. Het weeroverzicht. Het weeroverzicht. We zouden het hele Radio 1-journaal ook wel zo kunnen maken... maar ik weet niet of we dan veel luisteraars overhouden. Nee, ik wil om 6 uur thuis zijn vanavond. Hè? Zeg, hoe, dat zijn wel stevige windkrachten hè, die er worden genoemd. Ja, dat is een behoorlijk weerbericht. Ja, die maak je niet uh, vaak mee. Nee? Nee. nee. Hoe bereid je je daar als schipper nou op voor? Nou, je hoort natuurlijk al een paar dagen van tevoren dat het uh, af gaat komen... en dan, uh, ja, dan doe je een extra rondje... Uh... Ja, je, bereidt, je, je loopt een keer door, extra door het schip. En losse spullen weghalen. Ja. En dat uh, ja, voor de rest is gewoon afwachten. Ja, maar de, ki de kitty is er klaar voor? De kitty is er klaar voor. En als er nou een melding komt, dan bent u uh, weg? Dan zijn we, gaan we weg, ja. ja. ja. Nou, dan let ik hier wel op de winkel ondertussen. Ja, dat bedoel ik. Uh, ja, ja, dat ik blijf wel... wel bij de radio zitten. Ja, dat is prima. We gaan zomaar eens even aan boord kijken. Straks uh, na negen. Als het goed is, even een inspectie doen. Goed? Prima. Ja? Lopen maar mee. Okay. Tot straks. Marco Bivisser dus in de haven van Scheveningen. Nederland gaat 200 jaar Koninkrijk vieren en het programma daarvoor, het officiële programma, wordt vanmiddag bekendgemaakt. Het feest begint in ieder geval op 30 november met het naspelen van de landing van prins Willem Frederik op het Scheveningse strand, ook al Scheveningen. Regisseur van het stuk is Aus Gerdanes, artistiek leider van de Appel. Huub Stapel speelt de prins en andere rollen worden onder meer gespeeld door ruiters van Manege Wittenbrug in Scheveningen. En Colette Van U, onze verslaggever, was al bij de repetities. Op stal met Jacob Pronk. Althans met de man die Jacob Pronk gaat spelen. En met Henk Goudveld, de voorzitter van het comité van de landing van de prins. Ja, Jullie ontmoeten elkaar nu ook voor het eerst. Hè? Dat is wel Lijkt hij er een vijf. beetje op? Nou, als hij zijn hoed opzet en oranje scherp omdoet, is het identiek, denk ik. En uw echte naam is? Nick Coates. U bent gevraagd omdat u gewoon een goed uh, ruiter bent en wel houdt van uh, iets leuks. Acteur bent u helemaal niet. Nee, nee, nee. En Jacob Pronk, weet u een beetje wie het was? Ja, ik weet wie het was. Het is een, een, iemand die echt op Scheveningen woonde. Een echte Scheveningen, zeer oranje gezind. En uh, hij was zo wel betrokken bij, de, uh, bij, de, uh, bij het afscheid van, uh, van starthouder Willem Vijf. En hij had dus ook een uh, belangrijke rol bij de intocht van, uh, van de prins uh, 18, 19 jaar later. Ja, dat was hij inderdaad. En ik merk tot mijn geruststelling dat Nick zijn klassieken al goed heeft bestudeerd. <laughs> Wat wordt er van hem verwacht op 30 november? Jacob Pronk uh, heeft dezelfde rol als hij 200 jaar geleden had. Namelijk, hij bracht op Scheveningen met zijn paard de tijding De Prinsland... Oranje mag weer gedragen worden. De Fransen zijn het land uit. En met een vurig paard kwam hij dat strand opbrengen. Reed naar de vloedlijn, want die prins die kwam daar in zijn sloep aangeroeid. Die Scheveningers, enige honderden, liepen wel op het strand naar die vloedlijn toe. En Jacob Pronk heeft ervoor gezorgd dat niet iedereen te diep het water ging. Die ging met zijn paard het water in tot aan de schofte, geloof ik. Dat gaat Nick dus ook doen. En die dreef dus die Scheveningers terug het water uit... zodat die sloep met die prins kon landen. Kan uw paard dat? Ja, in principe kan die dat. En, uh, maar het hangt altijd ook weer een beetje af van de dag. Ja, als het een hele onrustige dag is en het waait hard... en er zijn veel mensen en er zijn camera's... dan zijn ze weer anders dan dat je met z'n vier op het strand rijdt. Nou, wat gaan we doen? We gaan een beetje rook maken, maar dat geeft eerst een grote knal. Dan gaan het heel hard sissen, dan dus schrikken die paarden. En dan gaan we met die paarden door die rook heen... Het? Nou, moet dus ik zeggen. We zitten net even te kijken hoe de paarden aan het schrikken worden gemaakt. En dat is dan wel heel goed om dat nu te oefenen. Hoe vindt u het dat dit grote feest van de 200 jaar koninkrijk nu wordt herdacht op deze grote manier? Want dit is echt eigenlijk nog maar het begin van de festiviteiten. Ja, zeker. Kijk, uh, je moet bij de verworvenheden van onze rechtsstaat die het vorm van een koninkrijk heeft, moet je stilstaan. Dus je moet dat vieren, dat je al 200 jaar leeft in een uh, vrij land. En tegelijkertijd moet je ook vieren door zichtbaar te maken... hoe het verleden is geweest en doorgeven aan de huidige generatie. Van kijk, dit vieren, want het is de moeite waard om het te vieren. Maar vooral ook om te behouden. Dat was de oefening, specialis voorbereiding voor 200 jaar koninkrijk. Ze zijn er bijna klaar voor. Maar voor de opening dan meer informatie over de feesten. Krijgt u natuurlijk vanmiddag, dan komt het officiële programma. En dat vindt u het op de website 200jaarkoninkrijk.nl Als correspondent Marieke de Vries is inmiddels op het plein van de hemelse vrede in Peking. Later deze uitzending hoort u van haar. En dan hoort u ook over de verkiezingen in Argentinië. Die draaiden toch wel onverwacht uit op een overwinning voor de oppositie. When I was a kid, the things I did were hidden onto the grid Young and naive, I never believed that love could be so well hid With regret, I'm willing to bet, to say the older you get It gets harder to forgive and harder to forget It gets under your shirt like a dagger of work The first cut is the deepest, but the rest flip flipping hurt You build your heart of plastic, you're cynical and sarcastic And end up in the corner on your own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 van Passenger. We naar de verkeersinformatie bij de ABB. John Bakker, John, iedereen vroeg naar zijn werk gegaan vandaag? Ja, dat lijkt er wel op, want het begint toch alweer redelijk af te nemen. We zitten nog op 150 kilometer. Dat nou, is maar zo'n 25 kilometer meer dan gebruikelijk. Echt veel bijzonders is er ook niet aan de hand, behalve dan op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Er staat bij Knoop het Waterberg een file van 10 kilometer. Er was vanochtend een ongeluk gebeurd. Ze zijn nu bezig met een spoedreparatie aan het wegdek en de rechter rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Dan de verkiezingen in Argentinië. De coalitie van de president Kirchner heeft bij die tussentijdse verkiezingen een gevoelige nederlaag gelegen. Geleden. De oppositie kreeg een meerderheid in de provincie Buenos Aires. En daar ruimt, woont ruim 40% van de bevolking. Consomident Mark Bessems. Uh, Mark, wat zijn de consequenties dan van deze tik? Uh, laten we bij de sfeer van vandaag blijven. Het code rood voor uh, Kirchner. Hè? In 2011 won ze nog vans de presidentsverkiezingen... met 54% van de stemmen. Nu, twee jaar later, krijgen haar politieke vrienden... Ik, iets meer dan 30%. Ja, in die provincie Buenos Aires waar je het over had... Uh, waar dus zoveel arreinen wonen, een gebied zo groot als Italië... heel rijk, nou ja, daar verloren de politieke vrienden van Kirchner behoorlijk. En juist die belangrijkste provincie van het land was ooit de machtsbasis voor Kirchner. Mm. En nou ja, aan de andere kant, zoals je zei, het gaat om tussentijdse De helft van het huis van afgevachten, een derde van de senaat werd gekozen. En de partij van Kirchner, die blijft landelijk gewoon de mm. Heeft het dan wel consequenties voor haar regering, haar beleid? Uh, het betekent in ieder geval voor de verhouding in het parlement iets uh, belangrijks. Kijk, de partij van Kirchner en haar bondgenoten... die even een meerderheid behouden in het congres. Dus uh, zou je zeggen, ze kan gewoon haar gang gaan zoals ze dat eerst ook deed. Maar, uh, en dat is belangrijk, Christina Kirchner kan een derde termijn nu wel vergeten. Want ze heeft geen twee derde meerderheid in het congres... He, en, en, en die heb je nodig om de grondwet te kunnen veranderen. En ja, nou, uh, in die grondwet staat vandaag dat een president maar één keer mag worden herkozen. Kirchner is bezig aan de tweede termijn. Maar ze is dus nu niet sterk genoeg om de grondwet te veranderen. En dat betekent dat uh, nou ja, dit het begin is van het einde voor de president Kine Kirchner. Wat is de verklaring? Waarom heeft ze zo ingeboet aan populariteit? Ja, um... In 2011, toen, zij de zo grote, die, die, hè, toen ze met 50% van de stemmen uh, won... Uh, vlak daarna is eigenlijk de economie ook uh, minder geworden. Nou ja, en zodra de economie bergaf ging, ging ook haar populariteit uh, uh, naar, uh, flink uh, erop achteruit. Uh, we hebben het over inflatie. Enorme inflatie, 25%. Uh, dollar die je bijna nergens kan krijgen. Uh, de onveiligheid, allemaal zaken. Vooral de middenklasse... Nou ja, niet bevallen. En, uh, dus die kijken naar andere kandidaten. En nou ja, toen werd ze ook nog een keer ziek. Hè? Ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar ze, had, uh, ze is geopereerd. Ja. En ze moest van de dokter rust houden. Dus ze heeft uh, de afgelopen tijd ook geen campagne gevoerd. Nou ja, uh, ze was onzichtbaar. En misschien vonden ze dat deze keer uh, met deze uitslag eventjes iets minder erg. Goed. Mark Bessems over uh, de nederlaag, want zo mag je het toch wel noemen. Van de regeringscoalitie van president De Kirchner. in Argentinië. oppositie heeft daar flink gewonnen, zoals u hoorde. Wim Sonneveld, het dorp. Margootje, liedjes uit het collectief geheugen. Maar het is genoeg om mensen opnieuw naar de schouwburgzalen te trekken. Althans, dat hoopt men. Albert Verlinden denkt van wel. Zijn bedrijf maakt een musical over het leven en de liedjes van Sonneveld. musical ging gisteren in première, bijna 40 jaar na de dood van de zanger en cabaretier. Haal het toe, maar op, toe. De musical begint en eindigt op het ziekbed van Ben Zonneveld. Hij kijkt zijn carrière van 40 jaar terug. No business, like wat moet ik dan? Een eigen show. Ik alleen? <laughs> ik ga al dood als ik eraan denk. En belt. Met Henk van der Meij. En toen op 7 maart ging de telefoon. Sommige om 3 uur, 1974. Hallo Henk, met Wim. Ik wou je toch even bellen. Van de leider van de Telegraaf en, toen is er nu ook bij. Zit in de zaal. En wordt emotioneel als je het gesprek van toen terughaalt. Ja, het trekt me nog aan als ik dat wist. zien je dat, je dat, ja. Moest hij toen ook huilen? Eh? Moest hij toen ook huilen? Ja, ik, was, ja, ik werd spierwit. En zei, ze zei hij dit verhaal van vanmiddag. Toen viel ik bijna flauw. Ze zegt hij, nou ga even naar buiten. Ik zeg, ja. Nee hoor, ik, en uh, vijf minuten later zat ik weer in de schrijfmachine te tikken. Het verhaal van zijn dood. Want nieuws van de dag die deadline is om half twaalf. Dat ging weer door. Dat ja. was heavy. Maar ik had een hele goede band met uh, Dus je bent nog steeds bang na al die jaren. Het zijn monsters, Vizo, pers en publiek. Zodra ze bloed ruiken, wat je verschuurd. Ja, Er werd ook geschreven: de critici hebben vermoord. Dat zei Toon Helmans. Het heeft hij zich erg aangetrokken en het bleef maar aan, aan, aan een zeuren. Ja, ja, je weet het niet. Maar het heeft in ieder geval veel pijn gedaan. Maar daarom ben ik heel blij dat hij nu 40 jaar daar zijn dood op zo'n manier weer in de schijnwerpers staat. Friso is niet zomaar een jong, ik hou van hem! Wij hebben een relatie, Wim. Mijn relatie met jou is van een totaal andere orde dan die met Friso. Oh, Jozefine, Jozefine, Jozefine, ik was pas zeven. En ik ben blij dat we in een tijd in een nostalgie weer terugkomen. Hè? En ook in u... het theater. En niet alleen in het afsnijdcamera. Maar ook dit. Uh, entertainment. Hij roept, ik ben tijdloos. Ja. En dat blijkt hier dan uit? Goed, entertainment is, is, is tijdloos. Wie tapt er beter dan Fred Astaire, begrijp je? Ik bedoel dood. Ja, maar dat is ook geweldig. Begrijp ik nog altijd goed, de films en zo. Nee hoor, het is tijdloos. Spreekt u wel eens met kinderen of jongeren van 20, 25? Ja, ik heb een dochter van, uh, van 23. Die 23. Staat... Ja, ja, ja, ja, ja, Mijn zoon van 17 zei Wim wie? Wim Helzen? U wist het wel? Ja, ja. Ja, uit de verhalen van mijn vader zeker, ja. Ja, en komt er u. Het goed... Dat dit weer een leven tegen. Waar wil jij het nog over hebben? Jezelf? Nee. De politiek? De maatschappij? Ik wil het nergens over hebben. En dan val je buiten de tijd, Wim, deze tijd. Sommige liedjes zijn tijdloos. Toen ik het is meer dan dit laatste liedje, het is meer dan andersom. De, zon. de, vader, de Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Nieuws: over het leven en de liedjes van Wim Sonneveld. Hij is in première gegaan. U hoort een verslag van Joris van der Kerkoff. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Anouk Thijssen. Terwijl de storm aanwakkert en het ergste nog moet komen... wordt er al wel schade gemeld. Deze man vertelt aan RTV West dat hij wakker werd voor een harde klap. Een stijger op zijn terras was omgewaaid. Dus 112 gebeld. Ja, en de brandweer is te snel en de politie. Ja, de stijger op zichzelf was zo opgeruimd. Maar ja, de twee auto's hebben denk ik totaal los gezien de dakschade en zo. Maar gelukkig verder geen slachtoffers. Maar het toont maar weer eens aan... als je niet uh, die zaak goed verankert met zo'n weersverwachting... En loop je toch dit risico. De veiligheidsregio Utrecht laat via Twitter weten klaar te zijn voor de storm. Nacht rustig geweest in de regio Utrecht. De Meldkamer heeft vanaf vanochtend extra personeel klaarstaan voor verwachte drukte. En de kans dat u vanavond in de spits een aanrijding krijgt... is vele malen groter dan vorige week. En dat heeft niets met de wind te maken. Het komt doordat de wintertijd is ingegaan... zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid bij BNR. De hele avondspits valt nu in het donker... en dat zorgt voor twee tot drie keer zoveel kans op ernstige ongevallen... zegt onderzoeker Henk Stipdonk. Ze zijn nog op de weg, uh, hebben ineens uh, dat donker om zich heen en uh, zien elkaar minder goed... en dan heb je er van de ene dag op de andere uh, veel meer verkeersslachtoffers. Goed uitkijken dus. Het geldwoord spleetoog heeft de voetbalwedstrijd tussen SVZ uit Zijen... en Amboyna uit Assen volledig uit de hand laten lopen. Een speler en grensrechter van SVZ kregen rake klappen, schoppen... en kopstoot in het gezicht van een amboina speler een tweede speler van Amboyna en supporters van de club uit Assen... deelde ook klappen uit. De voorzitter van Amboyna schaamt zich kapot, zo zegt hij voor RTV Drenthe. Terwijl je erbij staat, gebeurt het gewoon. En dan, ja, dat, dat, dat, is, dat is niet normaal. Dat, ja, nee, dit, dit kan gewoon niet. In Georgië heeft de tv-zender One TV, één tv... ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt, maar goed... hun nieuwe nieuwstudio in gebruik genomen. En in België dachten ze, dat ziet er bekend uit... De nieuwe studio van de commerciële zender VTM heeft hetzelfde decor. En de Belgen waren eerst. In beide studio's zit de presentator aan een ronde glazen tafel... met een blauwe cirkel op de vloer. En ook de kleuren op de achtergrond, blauw en rood, komen overeen. Als bewijs staan er filmpjes op de site. De Belgen gaan nu kijken of het misschien toeval is... of dat er gepikt is. Dat zou best kunnen. Hallo Thijs, dankjewel. Zo dadelijk hoort u meer over de storm. Hoogtepunt van die storm moet nog komen, hoort u eerder al van Marco Verhoef natuurlijk. En we gaan ook naar Peking. Onze correspondent, daar Marieke de Vries, is inmiddels op het plein van de hemelse vrede. Daar is een wat merkwaardig ongeluk gebeurd, althans merkwaardig. De juiste toedracht is nog niet helemaal bekend. Eens kijken wat zij daarover uit kan vinden. Dat hoort u zo dadelijk. Blijft u luisteren. Dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. De week van de eerlijke handel is voor twee dingen aanleiding te praten over eerlijkheid op allerlei gebieden. Ik heb niet gejokt en ik heb niet gelogen. Eerlijkheid in de politiek, eerlijke voeding en eerlijkheid in relaties. Daar lopen waarheid en leugen door elkaar heen. Is het bijvoorbeeld te zien als iemand liegt? Ik wil een eerlijk antwoord. Twee dingen. Maandag tot en met vrijdagavond van 8 tot half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. vermogen verdient serieuze aandacht, de zekerheid van onafhankelijk beleggingsadvies en een persoonlijk aanspreekpunt dat een dikke acht krijgt van haar relaties. Het kan, bij Theodor Gielissen. Serious money taken seriously. Hoeveel kunt u met uw bedrijf besparen op mobiliteitskosten? 1.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 Kijk op mazar.nl. Hart en Ziellijst 2013. De 100 mooiste klassieke werken. Bach, Mozart, Pert, Foré, Mahler en meer. Hart en Ziellijst 2013. Nu verkrijgbaar als 10cd-box. Hier volgt geen speciale aanbieding. Inderdaad, de bananen zijn deze week bij Jumbo niet in de aanbieding. En volgende week trouwens ook niet.